Dag. Kathy, is zo bedankt. Kathy ken ik al heel lang, vanuit Crossroads. En uh, ja, ze is, ze is een van mijn favoriete aanbiddingsleiders. Dus ik heb haar gewoon gevraagd, wil je een keer in Oase komen spelen? En nou, antwoord was ja. Wij, uh, wij hebben ook nou, ontelbare trouwdiensten geleid samen. Dus ik deed uh, de zegen en de prediking en dan deed zij de aanbidding. Dat was echt een groot feest. Hè? Dus als jullie nog gaan trouwen binnenkort... <laughs> Twee voor de prijs van één, oké. Okay. Hey, goedemiddag, het is zo goed om, uh, om jullie allemaal te zien. We zijn alweer in, uh, in de vierde week van onze serie Naar Buiten, waarin we kijken naar het boek Handelingen. En als je nog niet uh, geweest bent de afgelopen vier weken, of het boek Handelingen is onbekend voor je. Het boek Handelingen gaat over de allereerste kerk die uh, ontstond... Nadat nou, Jezus terug was gegaan naar de vader. En Jezus zijn heilige geest had beloofd. Uh, hè, daar heb ik in de eerste week over gesproken. Handelingen 1, vers 8. Daar zei Jezus, jullie zullen de kracht van de heilige geest ontvangen. En jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de verste uiteinde van de wereld. Nou, en omdat... De eerste kerk die opdracht en belofte kreeg, gingen ze erop uit. Heel de wereld door. De eerste kerk was niet een gezellig clubje die, het, die gewoon maar lekker gezellig had bij elkaar. En vierde dat Jezus opgestaan was uit de dood. Ja, dat ook. Maar ze waren ook constant naar buiten gericht. Ze gingen er telkens op uit om de liefde van Jezus te delen en het koninkrijk van God uit te breiden. Nou, diezelfde belofte en opdracht is dus ook voor ons, voor Oase. Ook wij zijn geroepen om erop uit te gaan, om naar buiten te gaan. Dus daarom kijken we naar die eerste kerk in Handelingen. En laten we het, het Bijbelboek Handelingen zo induiken, maar eerst heb ik een vraag voor jullie. En mijn vraag is, heb je een held of een heldin? En wie is dan jouw held of heldin? Iemand, heb je echte held? Ja? geet ja, nee, dat, dat, dat telt niet. Ja, oké, okay, dat telt wel. Applausje. Nou, daar verdien je weer bonuspunten mee, Pieter. He? Is, zijn er ver nog helden waarvan je zegt van... Ja, dat is nou echt een held voor mij. He? Ik heb wel eens mensen gezegd... Ja, moeder Teresa, dat is echt mijn held. Of Nelson Mandela. Of uh, misschien wel burgemeester van de Laan. He? Hoe, hoe hij zo geeft om de stad en om mensen geeft. Wie is jouw held? Ik spreek ook regelmatig Nederlanders en die zeggen, ah, ik heb helemaal niks met, met dat een held hebben. He? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. We zijn allemaal gelijk, vooral niet opkijken naar een ander persoon. En toch denk ik dat het heel belangrijk is dat we in deze tijd helden hebben. Niet om ze op een voetstuk te plaatsen of ze te vereren. Maar wel om van ze te leren. Door ze geïnspireerd te worden. Door ze uitgedaagd te worden. Als, als rolmodel te hebben. Nou, toen ik deze preek van de week voorbereidde. En het, het verhaal van uh, Stevenus, waar we vandaag naar gaan kijken, las. Toen werd Stevenus werd echt een held voor mij. En je zult laten zien waarom. Want ik geloof dat we ontzettend veel van zijn leven kunnen leren. Nou, laten we... Zijn verhaal lezen, Handelingen 6 en een stuk van Handelingen 7. Even de context. De heilige geest is dus met Pinkster uitgestort op de eerste leerlingen. Ze beginnen over Jezus te vertellen en op één dag komen er 3000 mensen tot geloof. De kerk is geboren. En in week 2 heeft Pieter verteld hoe die eerste kerk dan samenleeft. Ze dat het fantastisch. Uh, elke dag komen ze samen om de Bijbel te lezen en te bidden. Ze delen alles. Niemand is arm. Ze verkopen zelfs spullen om het geld aan de armen te geven. Komen constant, mensen, nieuwe, constant nieuwe mensen tot geloof. Nou, je, je zou denken, nou, fantastisch. Maar langzaam maar zeker beginnen er barstjes in dat ideaal plaatje te ontstaan. En dan blijken die eerste christenen ook maar gewoon mensen van vlees en bloed? Met alle tekortkomingen die daarbij komen, net zoals wij. Luister maar, hoofdstuk, handelingen 6, hoofdstuk, of vers 1. Laten we dat met elkaar lezen. Ja. Er liggen trouwens ook bijbels, als je gewoon in een bijbel wilt meelezen, mag je hem ook pakken, maar ik heb het dus ook hier op het scherm. Toen het aantal leerlingen toenam ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Het is fantastisch om te zien, die eerste kerk was dus al een multiculturele kerk. En er waren Grieks sprekenden en Aramees sprekenden, dat waren ja, eigenlijk dus uh, mensen die brils. De, de, de joden uit Israël en, en de Griek spreken. En die begonnen al ruzie met elkaar te hebben. Omdat ze elkaar voorttrokken. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van de leerlingen bijeen. En zeiden. Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden. Want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom broeders en zusters. Uit uw midden. Zeven wijze mannen. ...die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen. Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed... ...en aan de verkondiging van het Woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Nou, en dan komt onze vriend Stevenus dus om de hoek kijken. Ze kozen Stevenus, een diepgelovig man... ...die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Progorus... Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. Een proseliet, dat is iemand die uh, vanuit de Heine een Jood werd. Um, of in ieder geval het Joodse geloof aanhing uit Antiochieën. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen. Die een gebed uitspraken en daarna hun de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een groep priesters aanvaardde het geloof. Stephenus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Maar enkele leden van de synagogen van de vrijgelatenen, waar ook joden uit Sirene en Alexandrië behoorden, evenals joden uit Sicilië, Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Ze begonnen ruzie te maken. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid. En tegen de heilige geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen toe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stephenus, Mozes en God had gelasterd. Nou, het was het ergste wat je kon doen in die tijd. Het was een doodzonde, letterlijk. Ook het volk hitste ze op. Evenals de oudste en de schriftgeleerden nam ze Stevenus gevangen en bracht hem voor het Sanhedrin. Ze liet valse getuigen komen die verklaarde deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet opnieuw een doodzonde. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth deze heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Nou, dat is een leugen. Alle leden van het Sanne Drin vestigden hun blik op Stevenus. en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Nou, en dan begint Stevenus te spreken. Hij houdt een, een preek, de langste preek die opgeschreven staat. in het Nieuw Testament. Die preek neemt bijna heel hoofdstuk 7 in beslag. dus we gaan niet lezen. Maar laten we doorgaan naar het eind van zijn preek. in vers, hoofdstuk 7, vers 51. Daar zegt Stevenus dit. Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, dat is Jezus, hebben ze gedood. En zelfs hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen maar niet naar het geleefd. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsen, knarsen tanden. Maar vervuld van de heilige geest... sloeg Stevenus zijn blik op naar de hemel... en zag de luister van God... en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei... Ik zie de hemel geopend... en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n al op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Nou, dat werd dus de latere Paulus. Terwijl Stevenus gestenigd werd, riep hij uit. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels. Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden hij. Wauw. Wat een verhaal. Wat een held. Toch? Vanmiddag willen ik kijken wat we van Stevenus kunnen leren... voor ons eigen leven als volgelingen van Jezus. We weten dus... Eigenlijk weten we heel weinig van wie Stevenus is. Het enige wat we weten weten we uit dit stuk, wat we net gelezen hebben. Maar we weten dus één ding overduidelijk. Namelijk dat hij vervuld is met de Heilige Geest. Ik weet niet of je het opgevallen is, maar in dit stuk wat we net gelezen hebben, staat het vijf keer. Keer op keer wordt er genoemd dat hij vol was of vervuld was met de Heilige Geest. Bijvoorbeeld, handelingen 6 vers 3. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen, die goed bekend zijn, staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Nou, op grond hiervan werd Stevenus uitgekozen, omdat hij vervuld was met de Heilige Geest. Vers 5. Ze kozen Stevenus, een diepgelovig man, die vervuld was met de Heilige Geest. Vers 8. Stevenus verrichtte dankzij Gods genade en kracht. Als de kracht staat, dan is dat altijd de kracht van de Heilige Geest. Hij verrichtte dankzij Gods genade en de kracht van de geest grote wonderen en tekenen onder het volk. Vers 10. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige geest die hem bezielde. En vers 7, vers 55. Maar vervuld van de heilige geest, zoek Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan de rechterhand stond. Vrienden, als we echt een verlangen hebben om Jezus te volgen. Dan hebben we dit dus meer nodig dan wat dan ook. Vervuld zijn met diezelfde geest waar Stevenus mee vervuld was. De heilige geest. We kunnen nog zo hard ons best doen. We kunnen nog elke dag in de Bijbel lezen en bidden. En, en andere mensen helpen. Uit onszelf lukt het niet om te leven op een manier... Die geestelijk vrucht draagt, die het koninkrijk van God uit, uitbreidt, die andere mensen tot geloof brengt, die de lammen doet lopen en de blinden doet zien. De enige manier waarop ons dat gaat lukken is door vervuld zijn met de Heilige Geest. En waarom? Uit onszelf zijn we te zwak, we hebben we te weinig geloof en zijn we te veel op onszelf gericht. We hebben de heilige geest nodig. We hebben het nodig vervuld te zijn. En later zullen we kijken hoe we dan vervuld kunnen worden. Maar eerst wil ik kijken met jullie naar Stephanus. Naar duidelijk een man die vol is van de heilige geest. En wat dat dan met ons leven doet. Dat vervuld zijn. Met de heilige geest. Nou het eerste wat dat doet, dat geestvervulde leven. Is vertrouwen op de vader. Probeer jezelf eens in de sandalen van Stevenus te verplaatsen. Je bent net vals beschuldigd van blasfemie, hè? godlasteren en lasteren, wat in de ogen van de joden de doodstraf verdiende. En je bent, je bent de rechtszaal ingebracht waar je omringd wordt door mensen die je bloed wel kunnen dringen drinken, <laughs> en die je zo snel mogelijk willen lynchen. Hoe zou jij je voelen? Wat zou jij uitstralen? Angst? Wanhoop? Woede? Vanwege zoveel onrecht? Luister eens in, naar wat in vers 15, hoofdstuk 6 vers 15 staat over Stevenus. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stevenus en zagen dat zijn ge gezicht leek op dat van een engel. Het gezicht van een engel. Te midden van zoveel haat en onrecht en chaos was Stevenus dus zo vol vrede, straalde zijn gezicht. En kon hij zelfs een preek houden, de langste preek in het Nieuwe Testament. Niet voor een lief publiek als jullie, maar voor mensen nogmaals die hem dood wilden. Wauw. Om God zo te vertrouwen, moet Stephenus God ontzettend intiem gekend hebben. Als zijn, zijn Abba. Als zijn liefdevolle vader. Die zijn leven in zijn hand haalt. Moet hij zeker weten dat, dat niets, maar dan ook niets, hem zou kunnen scheiden van Gods liefde? Dat die God, die alles in zijn hand heeft, alles doet meewerken ten goede. Voor hem. En dan kun je het gezicht van een engel hebben. Te midden van die chaos en haat. Ik denk, Steven is iets geweten moeten hebben van wat David proclameert in, in Psalm 23... waarin David zegt... Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, door een dal van dood... ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dat straalt je gezicht. Is dat van een engel? Toen ik dit zo las en daarover aan bidden was... had ik zo'n diep verlangen om God zo te kennen... Om zo dat vertrouwen te hebben als God. Als vader. Heb je, proef je iets van dat verlangen? Bij jezelf? Weet je, maar toen besefte ik ook. Zo'n verlangen, dat, dat krijg je niet zomaar. Dat moet, dat moet groeien. En dat groeit elke keer als je de trouw van God ervaart. Juist in moeilijke omstandigheden. En dat vertrouwen op God, dat dat ervaar je waarschijnlijk nog het meest opnieuw door geest vervuld te zijn. In uh, Romeinen 8 vers 15 tot 16 staat het zo mooi. U hebt de geest, de heilige geest, niet ontvangen op, om opnieuw als slaaf in angst te leven. U heeft de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dat is wat de Heilige Geest doet. Die, die, die geeft ons die zekerheid dat God onze Abba, dat betekent letterlijk in het Hebreeuws papa, onze papa is, en dat wij zijn geliefde kind zijn. Dat we hem kunnen vertrouwen, wat de omstandigheden ook zijn. Dus dat is het eerste wat de Heilige Geest in ons doet. Vertrouwen op de Vader. Ten tweede... Getuigen van Jezus. De Heilige Geest helpt ons te getuigen van Jezus. Dat zien we heel duidelijk in het leven van Stevens. Jezus beloofde dat al. In, in Marcus 13, vers 11. Beloofde Jezus zijn leerlingen dit al. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd. Maak je dan geen zorgen over wat je gaat zeggen. Want wat jullie op dat tijdstip... Moeten zeggen, word je ingegeven. Want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. Nou, dit is precies wat je ziet in het leven van Stevenus. Hij wordt weggevoerd. Hij hoeft zich niet zorgen te maken over wat hij zegt. Nee, Gods Geest geeft hem de juiste woorden. En, en zo'n wijsheid dat al die, die schriftgeleerden die heel de Bijbel uit hun hoofd kenden, niet tegen hem inkonden en alleen maar helemaal gek werden van woede. Nou, het is wat de Heilige Geest doet. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat diezelfde wijsheid niet alleen voor toen is, maar ook voor, voor jou en mij. Jacobus 1, vers 5 zegt, komt uw wijsheid tekort, vraag God erom. Vraag God erom. En Hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. Wat een fantastische belofte. Dat God zijn onverstelbare wijsheid met ons beperkte en gebroken mensen wil delen. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb die wijsheid kei en kaart nodig. Ik ben uit mezelf niet zo wijs. Ik ben onwijs. Vraag maar aan mevrouw Linda. Maar Jezus geeft ons niet alleen de wijsheid om te getuigen, hij geeft ons ook de moed. Weet je, het was heel logisch voor Stevenus om te, te denken, oh uh oh, ze worden een beetje boos over wat ik allemaal over Jezus zeg, laat ik maar mijn mond houden. Maar dat doet hij niet. Hij heeft zo die liefde van Jezus ervaren, hij is zo vol van de geest van Jezus, hij kan niet stil zijn, hij moet de waarheid spreken, wat de consequenties ook zijn. En het is diezelfde geest van God die ons wil helpen om vrijmoedig, vrij en moedig te spreken, als dat moet. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hoe hard hebben we dat nodig? Die geest van vrijmoedigheid, van moed, om te spreken van Jezus, ook naar onze buren en collega's toe. Wie kent niet dat gevoel van, van schroom, misschien wel van angst, om zelfs maar de naam van Jezus te noemen naar onze collega's van onze buren. Herkenbaar? <laughs> Ik, uh, een tijdje geleden hadden we een straatbarbecue bij ons in de straat. En we waren lekker uh, stukjes vlees aan te eten. en we waren, uh, ja, Het was gezellig. Maar op een gegeven moment begonnen de kerkklokken. Van een rooms katholieke kerk in Sloten. We wonen in Nieuw-Sloten. Begon te luiden. Waarschijnlijk was daar zaterdagavond in dienst. En iedereen begon me toch af te geven op, de, op dat geluid... En iemand zei, oh, dat, die kerkklok is niet zo erg. Wat daaronder is, dat is erg. Die kerk vol met hypocrieten. Ha, ha, ha. En de een na de ander begon belachelijk, uh, de kerk belachelijk te maken. En weet je, ik voelde dus die schroom, die angst. En ik zei helemaal niks. Nou, een minuut later vraagt iemand, hey Martijn, wat doe jij? <laughs> en ik, ik, ik vertel eerlijk dat ik, de neiging, handel, de neiging had om te zeggen, ik ben loodgieter of zo, weet je wel. Maar ik, ik, ik, ik, ik bad heel stilletjes, heer, help me. En ik zei, nou, ik werk voor de kerk. En je had die gezichten moeten zien. Het was helemaal stil. Het was echt helemaal stil. En iedereen keek naar mij. En ik moet eerlijk zeggen, ik had niet het gezicht van een engel. Maar ik had wel, opeens voelde ik die, die moed, die vrijmoedigheid, om gewoon te vertellen van Oase. Ik was net bij Oase aan de slag. En hoe gaaf het is om samen kerk te zijn, met al die verschillende culturen, van hoog opgeleid tot lager opgeleid, van rijk en arm, allemaal bij elkaar, omdat Jezus ons één maakt en wat Jezus in ons leven kan doen. En terwijl ik aan het spreken was, werd ik steeds enthousiaster. En begon ik trouwens wel een beetje te stralen. En mensen zaten met open mond te luisteren. En begonnen me vragen te stellen. En ik denk dat ik op dat moment iets ervoer van die vrijmoedigheid die de geest wil geven. Ik, ik wil je die, de uitdaging voor de komende week geven. Vraag God elke dag. ochtends als je even bidt, even de tijd neemt met God. Vraag hem om vrijmoedigheid. Vraag hem om moed. En vraag hem om jou situaties te geven waarin je iets mag delen van de liefde met je, van Jezus. Met de mensen om je heen. En je zult verbaasd zijn hoeveel mogelijkheden God geeft. Hoeveel divine appointments, zoals dat ze zo mooi in het Engels zeggen. Nou, het derde wat we van Stevenus kunnen leren, is dat de geest ons ook helpt te lijken op Jezus. Stevenus is een getuige, niet alleen met woorden, omdat hij over je anderen over Jezus vertelt, maar vooral omdat zijn hele leven een getuige van Jezus is. Ik weet niet of je het opgevallen is in dat stuk wat we gelezen hebben, maar er zijn ontzettend veel overeenkomsten tussen het leven van Jezus en het leven van Stevenus. Laat ik er een aantal noemen. Allereerst zijn wonderen. In handelingen 6 vers 8 le lezen we, Stevenus... Verrichten dankzij Gods genade en kracht. Grote wonderen en tekenen onder het volk. Stephanus de armen. Dat, dat deed hij als, als diaken waar hij toen was aangesteld. Maar hij bad voor de, voor de zieken en zijn genazen. Hij dreef demonen uit. Hij predikt de evangelie en mensen kwamen tot geloof. Dat waren precies de dingen die Jezus deed toen hij rondtrok... Door Israël. Hoe kan dat? Dat Stevenus precies dezelfde dingen deed die Jezus deed. Alleen maar omdat Stevenus vervuld was met de Heilige Geest. Hij was vervuld met diezelfde geest die ook in Jezus was. En die Jezus ook over hem had uitgestort. Nog een voorbeeld van waarop ze op elkaar lijken. De manier waarop Stevenus vervolgd wordt. Ik moet even een misverstand uit de wereld helpen. Als je vol bent met de geest, dan is je leven als christen niet alleen comfortabel. Dan ga je ook tegenstand ervaren. Zelfs vervolging. Ik weet niet of het zo erg wordt als met Stevenus, maar je zult het ervaren. En net als bij Jezus komt Stevenus in de problemen bij de religieuze autoriteiten, ook wel het Sanhedrin genoemd. En laten we even duidelijk zijn, niet omdat hij iets verkeerd doet, juist, net zoals Jezus, omdat hij zoveel goeds doet. En daardoor zien de religieuze autoriteiten hem als een bedreiging, omdat ze daarmee de controle over het volk verliezen en dat willen ze niet. En net als Jezus kunnen ze dus niet op tegen zijn wijsheid. En net als bij Jezus wordt hij vals beschuldigd. En net als bij Jezus is Stevenus vervolgens zo vredig als het maar kan. Terwijl hun vervolgers zo boos zijn dat ze zich niet kunnen beheersen het uitschreeuwen. En woede hem op een gegeven moment lynchen. Dus dat is het eerste. Zijn wonderen, de manier waarop hij vervolgd wordt. Ten derde, de manier waarop hij sterft. Wat, wat zegt Jezus als hij gekruisigd wordt? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat bidt Stevenes, terwijl hij gestenigd wordt? Heer, reken hun deze zonde niet aan. Precies hetzelfde. En wat bidt Jezus nog meer voor hij sterft? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat bidt Stevenes? Heer... Ontvang mijn geest. Zie je dat? Stevenus bidt vrijwel hetzelfde wat Jezus bad. Toen hij stierf. Opnieuw, waarom is dat? Ik geloof dat het is omdat Stevenus zo'n intieme band had met Jezus. Zo vol was met de geest van Jezus dat het niet anders kon dan dat hij dacht en wandelde als Jezus. En dat hij Jezus reflecteerde. Als mensen Stevenus zagen, dan zagen ze ontzettend veel van Jezus. Nou, wat is Gods reactie op dat leven van Stevenus? Vlak voordat Stevenus sterft, kijkt hij omhoog. En dan ziet hij als het ware de gordijntjes van de hemel geopend. Moet je luisteren wat daar staat. Handelingen 7 vers 55. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stevenus zijn blik naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. Wat valt je op aan dit vers? Iets? Laat ik je een hint geven: Hoe wordt er meestal gesproken over Jezus aan de rechterhand van God? Dat Hij zit. Jezus zit aan de rechterhand van God. Bijvoorbeeld Marcus 14, vers 62. Daar staat, u zult de mensenzoon, dat is Jezus, aan de rechterhand van de machtige zien, zitten. En hem zien komen op de wolken van de hemel. Maar wat staat er in handelingen 7? Hij staat. Heb je daar wel eens over nagedacht als je dat gelezen hebt? Waarom? Ben je wel eens bij een, een, een concert geweest, klassiek concert... En de muzikanten hebben zo fantastisch gespeeld dat aan het eind van het concert, zodra het afgelopen is, de naaste noot is gespeeld, iedereen omhoog springt en als een gek begint te klappen. Letterlijk een staande ovatie. Zou het kunnen dat Jezus hier staat naast de rechterhand van God, omdat hij Stevens een staande Ovatie geeft. Aan het eind van de symfonie van zijn leven. Omdat hij zo trots is op zijn dienaar, op zijn vriend. Ik kan me voorstellen dat het moment dat stevenus sterft. En dat is meteen daarna dat Jezus hem staande met armen wijd open verwelkomt in de hemel. Zegt goed gedaan. Goed gedaan mijn dienaar en vriend. Kom en deel. ...in mijn vreugde. Dat is het leven van Stevenus. En weet je, als ik zo dat verhaal lees... ...dan denk ik, wauw, zo moeten we dus als volgeling van Jezus leven. Dit is het normale christelijke leven. Maar meteen de volgende gedachte die me bespringt... ...en misschien heb jij dat nu ook wel, als je dit zo allemaal hoort... ...denk, wauw, dit, dit, dit kan ik nooit... Stevenus is uniek. Stevenus is uniek. En dit kunnen wij nooit. En Toen dacht ik, ja maar... Oké, okay, dat is mijn gedachte, maar wat zegt de Bijbel? Zegt de Bijbel dat Stevenus uniek is? Nee, ik denk dat de Bijbel ook spreekt over Stevenus... als een gewoon mens van vlees en bloed. Zoals jij en ik. Met alle beperkingen die daarbij horen. En de enige reden dat Stevenus zo kon leven... Was omdat hij, vijf keer wordt het genoemd, vervuld was met de heilige geest. Keer op keer lezen we dat. En daarom kon hij de vader vertrouwen, daarom kon hij getuigen van Jezus. En daarom kon hij leven als Jezus, kon hij op Jezus lijken. En ik geloof dus dat dat dus ook voor jou en mij de enige manier is. Om zo te leven, door elke keer weer vervuld te worden. met de Heilige Geest. vol te zijn. Laat ik even doorgaan over dat vol zijn. of vervuld worden met de Heilige Geest. Want ik, als ik met mensen spreek daarover. dan zijn heel veel mensen een beetje verward. Ik, ik, ik heb soms mensen die voor het eerst met het christelijk geloof in aanraking komen. en die horen geest. en die denken aan allemaal spooky dingen. en hoe uh, is geest? De Heilige Geest is. God zelf die in ons wil komen wonen. En, en mensen vragen me ook. Ja, maar wat, wat gebeurt er dan? Wat voel ik dan? Wat, wat doet dat dan met mij? Als ik met de geest vervuld word. Nou, laat ik allereerst zeggen. Het is een mysterie. Wat de heilige geest in ons leven doet. En mijn ervaring is. En wat ik om me heen zie. Is dat de heilige geest op verschillende manieren werkt bij verschillende personen. Wat jij van de geest ervaart is misschien anders dan wat ik van de geest ervaar. Maar de Bijbel geeft wel degelijk een aantal hele belangrijke aanwijzingen... hoe we geestvervuld kunnen zijn en wat dat dan vervolgens in ons leven doet. En wat daarvoor nodig is. Ten eerste is daar geloof voor nodig. Het klinkt misschien heel logisch, ja. De... Maar we kunnen dus alleen vervuld worden met de Heilige Geest, als we ook geloven in degene die ons vervult met de Heilige Geest. Die ons doopt met de Heilige Geest. En dat is Jezus. In Johannes 7, vers 38 tot 39 zegt Jezus, Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Heb je dorst? Kom bij Jezus. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de Schrift. Hiermee doelde hij op de geest. Die zij die in hem geloofden. Zouden ontvangen. Twee keer staat er. Geloof in mij, zegt Jezus. En dan ontvang je de geest. Niet alleen hier. Dus met je hoofd. van ja, ik, ik zeg amen. Op al die geloofswaarheden. Maar ook hier. In je hart. Dat je dat geloof ook echt uitleeft. Dat je je vertrouwen stelt. Op wat Jezus voor jou heeft gedaan. En ook nu nog in je leven wil doen. Dus dat is het eerste, geloof. Ten tweede, en ook een hele belangrijke, en die vergeten we soms wel eens, overgave. Toen ik een volgeling van Jezus werd 22 jaar geleden, toen snapte ik dat nog niet zo. Ik, ik, ik, ik, ik, ik nodigde de Heilige Geest uit in mijn leven, maar ik ervoer niet die vrede en die blijdschap en die liefde die die daar blijkbaar bij hoorden met vervuld zijn met de Heilige Geest. En ik, ik bleef maar vragen om meer van de geest en ik, ik voelde het maar niet. En langzaam en zeker kwam ik erachter dat dat kwam, omdat ik bepaalde delen van mijn leven nog niet aan God had overgegeven. Vrienden, het is niet de vraag hoeveel wij van de Heilige Geest hebben. De werkelijke vraag is hoeveel de Heilige Geest van ons heeft. Wat ik deed is, ik nodigde de Heilige Geest uit en ik gaf hem de logeerkamer. En de andere kamers deed ik lekker op slot, deed ik gewoon lekker waar ik zin in had. Maar de Heilige Geest wil uitgenodigd worden in alle kamers, in elk deel van ons leven. Dus ook, dus niet alleen he, dat geloofsleven op zondag naar oase, maar ook ons werkleven, ook onze relaties... Ook onze seksualiteit. Ook ons geld. De heilige geest wil overal uitgenodigd worden. En hier zijn. De zeggenschap hebben over al die gebieden. En hoe meer we ons overgeven aan de heilige geest. Hoe meer we ook gaan ervaren. Dat de geest in ons leven werkt. En dat we vol zijn. Ten derde. Vraag. Opnieuw. Je denkt misschien de. Maar. Jacobus 4 vers 2 zegt, wij hebben niet omdat we God niet vragen. God wil gevraagd worden. En daarom moeten we God ook elke keer weer vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest. En ik heb die uitspraak van Jezus al heel vaak hier herhaald, maar ik wil hem nog een keer herhalen omdat hij zo mooi is. Jezus zegt, als jullie vaders of moeders al niet het beste voor jullie kinderen willen... Hoeveel meer zal God, jullie hemelse vader, jullie de heilige geest geven? Het beste, zegt Jezus, zegt hij, is anders. Wie hem daarom vraagt, moet hem vragen. Niet één keer, maar keer op keer op keer. En vrienden, God wil niets liever dan ons vullen met hemzelf, dan ons vullen met de heilige geest. Nou, ik, ik, nog, ik zie nog steeds vragende ogen van: ja, maar wat, wat voel ik dan? Wat gebeurt er dan? Is dat niet eng? Wat voel je dan? Nou, sommige mensen die voelen zich helemaal warm worden, en die voelen golven van vloeibare liefde door zich heen gaan, elektriciteit door het lichaam. Die beginnen soms zelfs in vreemde talen te spreken, hè? ook wel tongentaal genoemd. Eerlijk gezegd. Heb ik dat zelf nog nooit ervaren. Op die manier. Meestal als ik vraag. Heer vul me met de heilige geest. Voel ik helemaal niets. Maar ik en anderen zien de vrucht daarvan. En de vrucht is de vrucht van de geest. En de Bijbel noemt de vrucht van de geest. Liefde. Vrede. Blijdschap. Geloof. Goedheid. zachtmoedigheid, Zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de geest. Dat je steeds liefdevoller wordt. Steeds blijer. Dat je steeds meer vrede in je hart ervaart. Dat je steeds meer zelfcontrole hebt over de dingen die je normaal wel deed. Dat mensen steeds meer van Jezus in jou gaan zien. Dat is het bewijs dat jij vervuld bent met de Heilige Geest. De vrucht van de geest. Verwacht niet meteen dat die vrucht volledig volgroeid in je leven aanwezig is. Nee, een vrucht moet groeien, langzaam, maar zeker. Vrienden, dit is zo'n sterk verlangen in mij, dat wij als oase steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat als mensen hier op zondagmiddag binnenkomen, dat ze dan zeggen, ja, ik ervaar iets van Jezus in deze mensen. En dat als, als we dan de week ingaan en, en door de week heen gaan, dat de mensen die we tegenkomen ook zeggen, hé, hey, ik zie iets van Jezus in jou. Door de Heilige Geest. Niet volmaakt. Dwars door onze gebrokenheid en, en, en rareheden en eigenaardigheden heen. Weet je, de meeste mensen die wij ontmoeten... Lezen niet in de Bijbel, maar ze lezen jou en mij wel. Ze lezen hoe wij Jezus volgen. Ze weten, als het goed is dat we christen zijn en ze kijken naar ons leven. En misschien ben ik en ben jij dat enige evangelie van Jezus wat mensen ooit zullen lezen. Nou, neem dit alsjeblieft niet als een last op je schouders straks als je naar huis gaat. Oh, oh. ik moet op Jezus lijken. Oh, ik kan het niet. Weet je, zie het als een uitnodiging van God. Ik wil dat in en door jou heen doen. Door mijn heilige geest. Weet je, een geestvervuld leven is niet op je tenen lopen. Van oeh, auw. Zweepslag. Ik wil op Jezus lijken, maar het lukt me niet. Een geestvervuld leven... Is leven met open handen. Ontspannen. Gewoon zeggen tegen God. Heer ik kan het niet. Wilt u het in en door mij heen doen. En dan doet God dat. Dat is een gebed wat God altijd verhoort. Amen. Zullen we dat bidden? Met z'n allen. Heer, dank u wel voor het leven van Stevenus. Dank u wel voor zijn voorbeeld. Voor zijn inspiratie. Maar ik denk dat het ons ook kan intimideren. Zo, zo radicaal. En zoveel van Jezus. Tot in de dood. Heer, help ons om niet wanhopig te worden of op onze tenen te gaan lopen. Het heel hard zelf te proberen vanuit onze eigen kracht. Maar help ons, ook op dit moment, met open handen, uw Heilige Geest opnieuw te ontvangen. Heer, we willen geloven. En we willen ons leven helemaal aan u overgeven. Elk deel van ons leven. En we willen u vragen. Heer, vul ons op dit moment met uw Heilige Geest. Vul elk deel van ons leven. Dat die vrucht van de geest, die liefde en vrede en blijdschap en geduld en zachtmoedigheid en goedheid. Dat die steeds meer mag groeien in ons leven. Zodat mensen ook Jezus steeds meer zullen gaan zien in en door ons zijn. En dat bidden we in de machtige en krachtige naam van Jezus. Wetende Heer dat u alles heeft gedaan wat nodig is. Door uw dood en opstand. Amen.